Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Danny Makkely fluit woensdag de halve finale op het EK. De Nederlander is de scheidsrechter tijdens Engeland-Denemarken. Het is al de vierde wedstrijd die hij mag fluiten dit het EK. Ook de andere Nederlandse scheids, Björn Kuipers, is nog niet naar huis. Hij wordt genoemd als topfavoriet om de finale te fluiten. En deze week maakt u even bekend of dat ook echt zo is. Personeel van de Wibra moet alsnog onbetaald aan het werk om uren in te halen, heeft de rechter bepaald. De winkels zaten tijdens de lockdown op slot, maar medewerkers kregen wel netjes betaald. En de Vibra wil daarom dat zij die uren nu inhalen. Vakbond FNV vond dat oneerlijk, maar de rechter is het dus met de Vibra eens. Huisartsen hebben het hartstikke druk. Guus werkt al 20 jaar als huisarts in Terneuzen in Zeeland. En zo druk als nu heeft hij het nog nooit gezien. Heel veel vragen rondom, toch nog vaccinaties. Nu weer de digitale coronabewijs, wat mensen vragen over hebben. Want vakanties komen eraan, iedereen wil dat in orde hebben. En dat maakt het extra hij hoopt dat zijn praktijk de drukte voorlopig nog aan kan, want net als in de ziekenhuizen is veel personeel door corona overwerkt. Steeds meer voetbalclubs verdwijnen. Bijvoorbeeld in Enkhuizen in Noord-Holland. Daar zijn twee clubs gefuseerd. De sportparken liggen pal naast elkaar. En beide hebben ze hetzelfde probleem. Maar we vissen in dezelfde vijven, we willen dezelfde sponsors. En allebei de gebouwen zijn, zijn oud aan het worden en moeten een keer vervangen. En je ziet natuurlijk dat de, de problematiek van verenigingen, dat die ook bij ons wel uh, spelen. Het wordt lastiger om vrijwilligers te vinden. Mensen hebben veel andere dingen in het leven. En het blijkt ook lastig om jonge voetballers vast te houden bij de club. En tijdens corona zijn veel mensen gaan hardlopen, fietsen of fitnessen. Toch denkt de KNVB dat het aantal leden van voetbalclubs wel weer aantrekt. Het weer, paar buien vanmiddag en met 20 graden koel cool voor de tijd van het jaar. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon en 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Door deze single van de Crack Kings Band en de Jeopardy. Even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En leuk dat je weer bij bent, de lokale radio vanuit Zandvoort. CFM, we zijn er al meer dan 30 jaar. En ook vandaag weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En dat betekent ook weer dat hij weer tegenover mij zit... Meneer Albert-Jan Vos, goedemiddag. Uh, uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en uh, niet te vergeten, goedemiddag kijkers. Zet of hem streepje live. Want die hebben we weer volop uh, vandaag, dus uh, het is weer volle bak. Uh, ook, ook wat betreft uh, het programma wat we u de komende drie uur live vanaf de, de Tolweg 10 A gaan presenteren. Want er is natuurlijk, uh, laten we zeggen, van allerlei sporten aan de gang hè. Ja, het is niet te geloven. Nou, wat, wat moeten we allemaal volgen, Albertje? Nou, laten we beginnen met de achtste etappe van de Tour de France. En die gaat van Oyonna naar Le Grand Bornard. Een uh, etappe over 150, uh, uh, ruim 150 kilometer. Maar toch wel wat pittige kolletjes uh, erin van de vierde vier, en vierde categorie. Zelfs van de eerste categorie. Dus uh, dat is een stevige dag. Uh, ook voor onze grote uh, gele truidrager uh, Mathieu van der Poel. Want, uh, heb je het gisteren nog gezien? Die, die langste etappe? Ja, geweldig. Wat een prestatie. Ge wat een prestatie zeg. Dus uh, of hij geel behoudt, dat uh, gaan we natuurlijk voor u in de gaten houden. Uh, voorlopig uh, zit hij wel in de kopgroep uh, met nog ruim 111 kilometer te uh, gaan. Ja, het weer is hier uh, niet helemaal lekker, maar daar ook niet hè, nee, op dit moment. daar regent het ook. Daar regent het ook. Dus uh, hou voor u in de gaten. Uh, we hebben natuurlijk ook Wimbledon, uh, EK voetbal vanavond natuurlijk. Tsjechië tegen Denemarken en Oekraïne tegen Engeland. En natuurlijk om drie uur de kwalificatie van uh, de grote prijs. Uh, dan hebben we het over vullen 1 in Oostenrijk uh, gaat, uh, gaat uh, Max de, ja, de dubbelslag maken dit weekend of niet. In ieder geval kijken hoe de kwalificatie gaat. Dat volgen we uiteraard ook voor u. Daarnaast natuurlijk ook de vaste onderwerpen. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het uh, weerbericht. Uh, Rico Weer is weer terug. Oh, gelukkig. Die hebben we weer terug. Echt lokaal uh, weer. Uh, met uh, ja, wel een hoog drukgebied erin en een lager drukgebied. Maar daarover later meer. Rond de klok van half drie. Het dier van de week. We hadden de afgelopen twee weken Libby in de aanbieding. Uh, helaas heeft hij nog geen thuis gevonden. Maar hij heeft wel inmiddels uh, uh, uh, gezelschap gekregen van Kila. En die naam komt mij ook heel bekend voor. Voor mij hebben we die in het verleden ook al een keertje gehad. Dus uh, dit, uh, dit weekend hebben we tijd voor Kila, want die is weer terug. Zos live blijft een verrassing. Het is de laatste keer. Zand wordt op een zaterdag live. Een live registratie van een artiest of artiesten. Uh, de, of een groep. Toen het in de tijd dat we nog volledig met uh, publiek uh, konden worden opgetreden. En ja, met de ingang van dit weekend zijn er ook weer alle evenementen, veel evenementen uh, die, uh, die plaats gaan vinden. Hè. Ook uh, met de app uh, die beschikbaar is natuurlijk. Ook met de app die beschikbaar is. Dus uh, dan stoppen wij met de ZOS live registratie. Het is trouwens een hele mooie playlist geworden... En uh, mensen van uh, liefhebbers van live muziek kunnen naar onze uh, uh, uh, Spotify-lijst gaan... want hij is openbaar onder de titel Zos-Live. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in. Het kort, iets over half drie, herhalen we het interview... wat onze collega Jaap Koper afgelopen week had... Uh, met uh, Dylan Koster en Michel Blekemolen. En het ging met name over het, uiteraard, de Dutch Grand Prix en over de kansen van Max... Zij spraken elkaar tijdens de opening in het Dolphirama... met die mooie muurschilderingen in het Delfts Blauw. En Jaap Koper sprak met Dylan en met Michael Blekenmolen over de Dutch Grand Prix en de kansen van Max. Dat allemaal iets over tien over half drie. Verder hebben we natuurlijk nog verder een nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we Pit Report. Daarin een uitgebreide samenvatting van de kwalific dan verreden kwalificatie in Oostenrijk. Tussendoor wellicht nieuws van de Tour de France, Wimbledon... Ik zou zeggen, genoeg reden om uh, te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Obejan. En nou heb je de avondetappe. En uh, afgelopen week werd dat zelfs een nachtetappe... omdat uh, die voetbalwedstrijden maar niet ten einde kwamen. Nee, he, met de verlenging en uh, strafschoppen en dergelijke. Dus uh, nou, Dionne die moest in de nacht uh, aan het werk. Nou, We komen een beetje in de sfeer van de Tour. We zijn de In 2019 werd deze bij de avondeetappen gebruikt. En uh, nu hebben we natuurlijk uh, die versie van uh, Ellen Ten counting stars.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 a dream stick, stay calling your name Stayed up to Een duik in de Nederlandse top 40 met een hele hoge notering. Deze single van uh, Tom Cremman en A Little Bit of Love. Het is kwart over twee geweest, Zandvoort. Nogmaals een hele goeiemiddag en leuk dat je luistert. Wij zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag met nu het nieuws in het kort. De parkeersituatie in Zandvoort is afgelopen week, in de week van 28 juli tot en met 5 juli in kaart gebracht door een onderzoeksbureau. De, een scanauto reed rond om vast te stellen hoeveel lokale voertuigen er geparkeerd staan en hoeveel externe. Daarvoor werden uh, kentekens gescand. Er werden uh, geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. En de kentekengegevens werden, worden na afloop van het onderzoek vernietigd. In het weekend van 10 en 11 juli, 17 en 18 juli en of 25 juli wordt nog een keer een meting gedaan. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten daarvan. Ja, en ik las op uh, Facebook dat ze zelfs s'nachts aan het uh, scannen waren. Ja. Dus iemand uh, vroeg zich af: hé, uh, hey, wat doet die auto die allemaal foto's maakt van uh, geparkeerde auto's daar? Maar dat was die scanauto. Op 3 juli treedt een Europese, is een uh, Europese wet in werking getreden. waarbij het gebruik van een aantal wegwerpplastics, zoals rietjes en bestek, wordt verboden. Sommige standpaviljoens gaan zelfs uh, verder dan nodig is en worden bestempeld als plasticvrij terras. Tien paviljoens in Noord-Holland zijn nu helemaal plasticvrij en krijgen het certificaat plasticvrij terras. In Zandvoort gaat het om de spot. Deze groep koplopers voorkomt dat uh, verwaaibaar plastic... zoals ritjes, honing, staafjes, melkcupjes en koekjesverpakkingen... het strand opwaait en in de zee terechtkomt. terras is een initiatief van We Are Nature... standpavillon The Shore en Stichting De Noordzee. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend aan dit project... vanuit de subsidieregeling Kleinschalige Circulaire Initiatieven Noord-Holland... In ja, afgelopen januari uh, wisten we dat het nieuws wereldkundig werd gemaakt... dat Café Nuf was verkocht. Wat de plannen waren met een bekende horecagelegenheid... kon de makelaar destijds nog niet zeggen. Inmiddels is bekend dat eind dit jaar, door rond de kerstdagen... Café Nuf verder gaat als restaurant Mauryu. De keuken gaat Japans-peruviaans worden... met als kenmerken sushi, Japans en chivichi. Chiv en dat is peruviaans. Deze keuken wordt Nikkei cuisine genoemd. Bij Maru, bij Maru combineren ze de Japanse en Peruviaanse keuken, de Nikkei Cuisine dus, met kleurrijke gerechten en volle smaken. De Peruviaanse keuken is al een tijd trending en je ziet de Nikkei Cuisine op steeds meer plekken opduiken. Dus binnenkort ook bij ons in Zandvoort. Watersportvereniging Zandvoort, de WVZ, heeft afgelopen donderdag de beschikking gekregen over vier hagelnieuwe Nakra 500 boten. De bodem worden gebruikt voor zijlessen voor de jeugd... maar ook door leden van de Club 500. Ze, ze konden worden aangeschaft met hulp van sponsoren en een deal... die met de fabrikant gesloten kon worden. Er hebben zich inmiddels al, vijf, al 15 leden aangemeld voor de Club 500. Ze betalen per persoon 500 euro... en hebben dan de vrije beschikking over een NACRA 500. Ze kunnen ermee deelnemen aan wedstrijden. Het onderhoud doen de leden in principe zelf... maar reparaties zijn voor rekening van de vereniging... En tot slot D66 Zandvoort Bentveld heeft afgelopen donderdagavond bekendgemaakt dat Raymond van Haften door de leden is gekozen tot lijsttrekker van de partij. Er was geen tegenkandidaat, waardoor de leden voor of tegen hem konden stemmen. De lokale afdeling van D66 telt 31 leden... en daarvan hebben 18 leden meegedaan aan de online stemming. En zij koos unaniem voor Van Haven, die momenteel namens D66 wethouder is in Zandvoort. Ja, en dan moet hij in Zandvoort uh, gaan wonen. Heb jij nog een woning uh, voor hem te koop, uh, Albert Jan? Oh ja. Er valt uit. altijd over te praten, wou je zeggen. Er <laughs> valt altijd over te praten. Heel goed. Nou, uh, Raymond... Je hoort dat een woning gaat zeker lukken hier in Zandvoort. Tot zover het nieuws in het kort. Ook na te lezen uiteraard op de ZFM-app. de single van Chic en You Are Beautiful. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen... gaan we nog een beetje zonnig weer krijgen. Je hoort het zo dadelijk van Albert-Jan... Na deze van Rita Ora. No You're by my side and we've got our Last night we were way up Of girl that'll hit and run. Oh. No risk, so I think I'm all in when I kiss you. En dat was Rita Ora en weer Precies, half drie hier in Zandvoort betekent uh, tijd voor het weer. Voor de komende dagen gaan we een beetje mooi weer krijgen. Dan ben je tussen nu en over vijf minuten erachter. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het Rico uh, uh, vertellen. Vandaag waait er een matige zuidoostenwind. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd onder invloed van het hoge drukgebied Vilou. Waarin het, waarin het kwik stijgt naar ongeveer 24 graden. De zon schijnt flink, maar er ontstaan ook stapelwolken. En aan het eind van de middag, vanaf ongeveer 5 uur, stijgt vanuit het zuidwesten de kans op enkele regen- en onweersbuien onder invloed van het lage drukgebied Moos. Dit kunnen stevige exemplaren zijn met kans op hagel en veel regenwater in korte tijd. Vanavond en vannacht trekken, enke, trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio... en ook morgen blijft het niet droog. In de ochtend kan de zon nog doorbreken, maar morgenmiddag is het bewolkt met buien. Het wordt 21 graden en er waait een matige zuidwestenwind. En ook na het weekend blijft het onder, indruk, onder invloed van het hoge drukgebied... en het lage drukgebied Vilou en Moos wisselvallig een zomerweer. Met de eerste dagen een grote kans op regen en enkele buien. Later in de week is het vaker droog. De temperatuur stijgt dagelijks naar 20 graden. En dat is onder, norm, dat is onder normaal voor begin juli. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Dat betekent uh, extra drukte op uh, Schiphol waarschijnlijk. Want uh, iedereen uh, die, uh, die denkt van nou uh, een last minute richting, uh, richting het zuiden. Ja. Dat lijkt me wel een goed plan. Nou, ook, ik, ik, mensen hadden Portugal geboekt voor drie weken. En, uh, maar Lissabon is inmiddels weer oranje geworden. Of geel in ieder geval. Dus die, die, zou, die zouden over een week vertrekken. Maar ja, wat moet je dan? Als je geboekt hebt en alles en dit en dat. En, en, het kan straks groen zijn. En als het er zit, kan het weer geel worden. Ja, en de regels zijn ook niet meer te begrijpen. hoor. Nee. Want uh, uh, Corendon die uh, vliegt weer op uh, Turkije. Turkije ja. is nog wel oranje. Maar je hoeft niet in quarantaine meer. Dat staat ook op de website van ja. uh, de Rijksoverheid. Je, dus, zou, je, zou jij het risico nemen om nu op vakantie te gaan uh, naar Turkije? Nou, een je. Dan, dan is ja. mijn tweede, tweede vaccinatie is dan, uh, aan het werk gegaan. Nee, ik, ik laat dan het, durf ik het Ik wel. laat dit allemaal even aan mij voorbij gaan. Ik zie het in het najaar wel weer, hoor, want het is me nog veel te onrustig. Maar goed, oké. Okay. Uh, voor diegenen die op vakantie gaan, hele vele vakantie. Ja, zo is dat. <laughs> en uh, wil je het weer nalezen? Het kan uiteraard ook op onze CFM-app. Kijk even onder Meteo Zandvoort. En ook dan blijf je op de hoogte van het weer. Dat was het weer. Nou, en dan een plaatje van Albert Jans vriendin, hier is uh, Bella Perez. Vamos mm y hasta -hmm. que salga el sol. voetjes mi gran amor hand. Mijn ultime dron, mi sueño, eres tú. Pero sin ti weet ik niet of Je ziet er bella, luna llena. dame een beso, mijn amor. Je kijkt me liefjes aan, dit gevoel kan ik niet versta. No lo puedo soportar. Je brengt me in de war. ja en ik wij twee La aventura comenzó, la vida me lo Zeker, Robert -Jan. Ik weet zeker dat dit een hit uh, is en wordt in Blankenberg in uh, België aan, uh, aan de kust. Ligt vlakbij Nederland trouwens, heb ik uh, gezien uh, op de kaart. In ieder geval de nieuwe Belle Perez was dat en Contigo. Zo dadelijk uh, gaat uh, Jaap Koper in gesprek met Dylan Koster en uh, Michel Blekemolen... Uh, vorige week was die presentatie van uh, die mooie muurtekening bij het Drama. En daar sprak hij de beide heren. Maar eerst deze van Richard Nell. Every time I think of you, Om 3 uur gaat het gebeuren in Oostenrijk. De kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. En uiteraard hopen we dat de uh, Verstappen gewoon weer pole position gaat pakken. Net als uh, verleden een week. Nou, daarover hoor je straks veel meer uh, in het tweede uur en uiteraard ook in het derde uur tijdens onze Pit Report om kwart over vier. Maar nu hebben we toch weer een uh, mini-Pit Report. FM Race Radio Pit Report. Pit report. Ja, een, een kleintje dan. Want, uh, ja, onze collega Jaap Koper die was vorige week bij die uh, mooie onthulling van dat uh, kunstwerk van uh, Aard van Koningshoven uh, uh, bij het Albert-Jan? Klopt, en uh, daar was ook uh, onze collega Jaap Koper aanwezig. En die sprak daar uh, met uh, onze lokale uh, held Dylan Koster, autocoureur en uh, opleidings. Uh, ja, die geeft ook training hè, voor racelicenties. En uh, trof daar ook uh, Michel Blekemolen, dus hij sprak met beiden, zowel met Dylan als met Michel Blekemolen. En dat ging allemaal over de Dutch Grand Prix en natuurlijk ook over de kansen van Max. Ja, nou sta ik ook uh, weer met uh, twee heren die uh, iets met dat circuit te maken hebben en dat eigenlijk ook gewoon met de halve schrijven. Eén komt uit uh, dit dorp en de ander, nou, steenworp afstand toch hè Michel? Ja, dat is gemeente Bloemendaal hè, in Aardhout. Ja. Maar uh, Dylan, uh, hoe tel jij de dagen op dit moment af uh, richting uh, die Formule Ja, gewoon streepjes op de muren. Streepjes op de muren. Ja, dat was toch vroeger, om te kijken hoe lang je was? Ja, dat is nu eens voor de Grand Prix. Oké. Oké. Ik denk, ja, als je, als je aan strepen denkt, denk ik, uh, hoe lang is Dylan? Maar uh, je bent nu al wel uitgegroeid, denk ik. Ja, ik heb alleen wel kaarten moeten kopen. Dat is wel jammer. Oh, jij dacht uh, van uh, dat je misschien zo'n very impaired person was, dat je toch misschien wel uh, zomaar binnen ik heb al nooit. Altijd onder het hek doorgekroot. Juist ook, ook. ook. <laughs> maar even alle gekheid op het stokje, Hoe, hoe bleef je het? Ja, is natuurlijk fantastisch. Dit leef voor het ook voor het dorp en de hele omgeving hier dat de Grand Prix naar Zandvoort komt. Dan ga ik naar de Nestor weer even het verhaal. Ja, je hebt zelf ook nog kwalificatietrainingen gereden tijdens de Grand Prix. Ja, dat klopt. Dat is in het. Ondertussen wel heel lang geleden. Veer, iets bijna 40. Misschien wel 40. Uh, wacht even. Ja, want wel 40 of 77. 78. Ja, ja. Dus dat is wel eventjes terug. Maar uh, ja, ik ben wel daarvoor ook heel veel bij de Grand Prix geweest om te kijken. Dus, uh, en in het voorprogramma wel gereden. Dus het uh, was een mooie tijd. En het is fantastisch als we dat weer terugkrijgen natuurlijk. Want wat Dillon ook zegt, ja, het hele dorp uh, leeft erop. En, uh, Zandvoort komt ineens weer op de kaart en dat hebben we hard nodig hier, want uh, het verloederde alleen maar. En door dit soort zaken komen er weer investeerders, er komen weer hotelsplannen uh, zijn er. Dus uh, ja, mooi. Ja. Um, maar uh, is, er, is er nou toch ook een, een kleine andere beleving uh, in aanloop naar, uh, naar, naar dit evenement uh, in vergelijking met uh, vroegere jaren? Ja, ik, ik, ik denk van wel. Uh, ja, ik moet zeggen, kijk, vroeger hadden we niet die communicatie die we nu allemaal hebben. Uh, Instagram en, uh, nou ja, noem maar op Facebook. Uh, toen keken we naar de krant. En uh, toen was het eigenlijk ook best wel heel... Ja, we hadden geen nationale helden. Ja, uh, ik weet nog uh, dat ik heel jong was, had je Karel Kordennebe voor. Maar die reed natuurlijk ergens uh, in het middenveld of achteraan meer. En, maar toch was er toen best wel in verhouding ook veel mensen die erover spraken. Dus uh, wat dat betreft is het niet zo veranderd. Alleen ja, nu we Max hebben. Uh, als we Max niet hadden gehad, vraag ik me af of die Grand Prix er was gekomen. Ja, want dan had niemand echt zijn best gedaan. En dan had de FOM ook uh, in de VIA-neus uh, misschien opgehaald van ja, wat moeten we daar in het landje doen. Ja. Dus uh, dat, dat heeft wel uh, natuurlijk tot alles bijgedragen, terecht. Uh, Michel zegt, Max is een van de, de vliegwielen voor de Duitse Grand Prix. Hoe uh, zie jij dat? Ja, hij heeft natuurlijk absoluut gelijk in. Straks die duinen, helemaal vol met mensen. krijg je een beetje de oude tijden, met a 1 a 1 Grand Prix, toen Jeroen Blekemolen, de zoon van Michel, ook reed. En dat was natuurlijk ook een fantastische, fantastische tijd. Het was de a 1 GP, a 1 Grand Prix, wat ook Grand Prix, maar ook super. En die tijden gaan nu weer komen, alleen nu met Max en met de Formule 1. Nou, uh, zijn jullie ook supporters, denk ik zo. Um... Hoe vinden jullie dat hij dat doet, onze Max Verstappen? Ja, hij gaat natuurlijk steeds beter. Hij leert steeds meer. Hij wordt steeds volwassener. In het begin was hij uh, best wel wild. En uh, ja, een beetje uh, ambitieus. Zie jij dat ook zo? Dat, uh, dat je ook uh, merkt dat hij uh, meer met, met race rijdt, om het wel even heel deftig te zeggen? Ja, je ziet hem geen fouten meer maken natuurlijk. Kijk, in het eerste jaar, de eerste paar jaar, hebben we best wel wat foutjes gezien. Uh, en dat zie je niet meer. Hij rijdt nu foutloos en ik denk dat hij nu, nu wel op zijn top is. En dat zal nog uh, een aantal jaren wel uh, door kunnen gaan zo. Ja, uh... Er wordt gezegd, ik Ga ik eerst even bij jou Dylan, hoe dicht uh, jij een titelkans om eventjes uh, dat maar even hardop te zeggen aan uh, de heer Verstappen toe? Ja, dat is gewoon een kwestie. Kijk jij ook naar dat mentale verhaal van, van wat er zich afspeelt in die Formule 1. Het is niet alleen maar gewoon een stuur en gas geven. Het heeft ook denk ik een beetje te maken met een mentaal spelletje wat er gespeeld wordt. Ja, mentaal en een fysiek spelletje. En, en natuurlijk al die media die, die alles spannend maken en een rare koppen boven stukjes zetten. Dus dat, ja, dat telt allemaal mee en dat maakt het ook mooi. Want anders zouden we het saai kunnen gaan vinden natuurlijk. Het is alleen maar leuk dat dat gebeurt. Heren, ik dank u. Oké, okay, ook bedankt. Dankjewel. En dat was uh, collega Jaap Koper in gesprek met uh, Dylan Koster en uh, Michel Blekemolen. En over welke krantenkoppen heeft hij het nou? We hadden er eentje, vorige week. Iets uh, met uh, seks van de Zandhagedis of uh, iets dergelijks. Ja, het, het, het, het, het, het, het, het seksgedrag van de Zandhagedis. Ja, en dat werd verstoord dat door werd uh, de Grand Prix. No. Ik, bedoel, ik ga daar verder niet op in, maar daar, da, da, daar doelde de heer Blekenbonen zeker op. Dat is, uh, dat is heel duidelijk dat hij dat uh, bedoelde. Ja. Nou, tot zover uh, inderdaad deze korte versie van de Pit Report. Straks uh, Pit Report XXL om kwart over vier... Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kriebels in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze krijsen strand of de kroeg, dromen in de duinen, een feest tot morgen vroeg, ja.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 De Kwiestrand of de groep Dromend in de lijnen Een feest tot morgen vroeg Ja, ja, ja, gangbaas van de geel. flesje Chardonnay. Dit Is het zonnige ritme van de zomer. Maar we hebben gewoon hier ik, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen. Dylan en Michel hadden het net over de Dutch GP die er aan gaat komen. En de kansen van Max Verstappen. Nou, daarachteraan draaien we een toepasselijke plaats. De parel aan de zee van Van Kessel en al zijn Zandvoortse vrienden. Uiteraard kennen we ze allemaal wel, de heren die meegedaan hebben aan deze plaats. En daar weer achteraan hoorde je de Jidison. Het is weer tijd voor een kortsbericht. Nou, we blijven even bij de Dutch Grand Prix, want... Uh... Er is binnenkort weer een digitale bewonersbijeenkomst van de Formule 1 voor bewoners van Zandvoort. Dutch Grand Prix organiseert samen met de gemeente en Zandvoort Beyond op 6 en 8 juli digitale bewonersbijeenkomsten over het evenement. De verkeersmaatregelen per rijk en hoe het proces van het doorlaatbewijzen tijdens de Dutch Grand Prix exact werken. Ook heeft u de mogelijkheid om na afloop van de presentatie uw vraag te stellen aan de betrokken experts op dat gebied. Wilt u, het, de, wilt u bij de digitale bijeenkomst aanwezig zijn, dat is dus op 6 en dan wel op 8 juli... dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier van de DGP, de Dutch Grand Prix. Met andere woorden ga even naar de website van de Dutch Grand Prix. Kunt u niet deelnemen aan deze online bijeenkomst? Geen probleem, de bijeenkomst maakt deel uit van een reeks van communicatiemomenten vanuit de Dutch Grand Prix... en wellicht dat TZT... De film, dan wel de vragen die gesteld zijn tijdens deze twee avondbijeenkomsten... uiteraard op de website van het DGP zullen worden getoond. In ieder geval 6-8 juli, digitale bewonersbijeenkomsten over het evenement... de verkeersmaatregelen per wijk en hoe het proces van het doorlaatbewijs... tijdens de Dutch Grand Prix exact werkt. Meld u zich aan via het aanmeldingsformulier van het DGP. En anders geen probleem, kijk dag twee daarna op de website voor uh, een verslag van het de gehouden bijeenkomsten. Dankjewel, Albertan. En tot zover uh, ons nieuws over de DGP. Begin september en alle voorbereidingen natuurlijk... die zijn uh, in volle gang hier in uh, Zandvoort. We gaan alweer nou op naar het nieuws. En weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Dus zo dadelijk in uur twee gaan we kwalificeren. Althans, Max Verstappen gaat dat doen uiteraard. En wij gaan dat uh, volgen op de Zandvoortse Radio... Verder het uh, uh, nieuws uh, zoals we dat uh, altijd uh, bijbrengen in de huiskamer. En natuurlijk uh, andere onderdelen die ik van Zandvoort op zaterdag. Ik zou, als het jou was, gewoon lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Hey baby, you were the one who tried to run away.